Welkom, u luistert naar Vrijheid Radio. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk om te luisteren. We zitten hier gezellig in Café Libertaria. Op dit moment alleen nog met Dennis Oosterwaal en mijn naam is Johan nou. Jong hier. Maar zo meteen hebben we nog twee hele speciale gasten. Allereerst uh, Frank Karsten. Die gaat uitleggen van... Of tenminste, die gaat allerlei argumenten recht geven. Waarom je gewoon beter maar niet kan stemmen. En daarna hebben we Robert Valentine. En die hoopt dat hij uh, helemaal gaat stemmen. Ja. Dus het kan allemaal nog heel leuk worden. Uh, maar eerst gaan we even naar de, de goud, zilver, de bitcoins en de staatsschuldmeter. Nou, zullen we even... Ga je even met uh, het goud beginnen. Uh, die staat op dit moment op uh, 1205 uh, dollar. Ja. Voor een trojans En de bitcoin, daar ja. is iets heel speciaals mee gebeurd, hè? Ja, dat was um, vandaag een deadline voor de Amerikaanse SEC uh, dat is de. Ja, de toezichthouder, de toezichthouder, die heeft een beslissing genomen over uh, um, ja, veranderingen in de regels voor beursgenoteerde trekkerfondsen, zogenaamde ETFs. En uh, ja, dat, dat heeft gevolgen voor uh, de mogelijkheid om uh, fondsen aan te bieden die de koers van Bitcoin volgen. En uh, dat was uh, wel een, in, uh, net zijn er mee bezig geweest om eens een tracker te maken die Bitcoin volgt. En uh, ja, dat was het, het is de vraag, uh, wordt het goedgekeurd of niet? En ja, in verwachting daarvan is de prijs van Bitcoin al flink gesteld. ...de afgelopen tijd, dat heeft onder andere daarmee te maken. En nu was eigenlijk de verwachting als het een jaar zou worden dat de prijs nog verder zou stijgen en als het nee zou worden, dat hij weer een flinke correctie zou krijgen. En uh, ja, het is uh, uiteraard een nee geworden. Uh, dus uh, uh, ja, verder weet ik de details daar niet van. Maar de uh, bitcoin prijs is uh, flink uh, aan het stuiteren op dit moment. Uh, in uh, dus, uh, de dus de precisie is net een uh, paar uur geleden. En uh, de prijs uh, was net vijf uur geleden nog 1040 euro. En nu 1020 en, uh, ja, het heeft een grote verschommeling uh, gehad de afgelopen paar uur, dus, uh, ja, het zijn mooie momenten voor uh, sommige speculanten uh, en uh, minder mooie momenten voor anderen natuurlijk, maar uh, voor de mensen die, uh, ja, serieus met de Coinbase zijn en uh, de potentie voor de lange termijn, uh, dat is niet zo interessant, maar, uh, ja, ik zeg wel jammer van die trekker, maar, uh, ja, ja, is het zelf niet zo... is Op een gegeven moment van 1200 in één keer naar uh, echt in één keer, hè, naar, uh, wow, zelfs onder de duizend euro geheugen. Ja, dit echt dumpig, ja, dat is een enorme dump. van meer dan 100 euro. 200 euro zelfs. Ja, dat is echt, uh, gigantisch, en, uh, ja. Maar goed, ja kluurt nou weer een beetje uit het dalletje, dus, uh, ja. Ja, het zal wel weer stabiliseren, maar, uh, ja, dat kon je verwachten als het mee zou worden dat het, dat, dat uh, uh, ja, weer zou dalen. Dus, uh, voor de ja. mensen die, uh, graag Bitcoin voor de lange termijn, uh, opkopen en willen houden, dus, uh, zijn dit ideale momenten om, om uh, wat bij te kopen. Dus dat ga ik zelf voor het doen. Uh, uh, uh. Nou, ik vond de Nederlandse staatsschuld, die staat op uh, 470,5 miljard. We hebben bijna op 470,6. En... We hebben nog de marihuana-index. Ja, die zit ook even in een klein dipje, zie ik. Uh, die staat op dit moment op 135,72. Ja, goed. Oh, ja, nou ja, jij was in een uh, geweest. Ja, voor de tweede keer was ik erbij. Het was uh, de derde keer dat ik werd georganiseerd. En uh, ja... Uitgebreid programma, veel verschillende sprekers. Het uh, de hoofddeel uh, deel van de conferentie is vier dagen, waarvan één dag alleen maar over cryptocurrency. Ook uh, interessante sprekers, veel leuke mensen, veel over heel de wereld. Ja, ik heb onder andere uh, de erggenoten van uh, Lark and Rose, mm. sowieso een enorme fan van, dus... Uh, ja. Wat had je te melden? Nou, um, ik, heb twee, uh, ik heb twee keer... Uh, uh, is waar was. De eerste keer was een aparte uh, avond die organiseerd werd. De, de, de dag voor de Anakfouco Main Conference begon. Wat kleinschaliger met uh, ja, 50, 60 in totaal. En uh, ja, dat ging over de, psycholo de psychology of statism. Dus uh, uh, waarom mensen zeg maar in uh, irrationele dingen tot straat geloven en. Uh, ja hoe je meer moet gaan als je met mensen praat... en uh, dat het uh, vaak geen zin heeft... om alleen de rationele argumenten te komen... maar dat er andere dingen spelen... en uh, ja, hoe je op een goede manier... op een positieve manier met mensen kan praten uh, daarover. Uh, zonder dat ze boos worden... of in de verdediging schieten uh, of iets wat en zo wat. En wat voor psychologische processen... zitten, wat ik zelf erg interessant vind... want uh, ja, ik denk dat er wel... Uh, er is heel veel aandacht in uh, de libertarische kringen... en anarchistische kringen... voor uh, de rationele argumenten... en de data, de onderzoeken... Maar ja, dat is helaas niet waar de meeste mensen hun standpunt op baseren. Daar moeten we toch wel rekening mee houden als we de wereld willen veranderen. Positieve invloeden. Dus ja, ik denk dat het meer aandacht verdient. En dat was ook tijdens de rest van de conferentie in Akapulco wel een term. Dat het een aantal keer meer ging over intermenselijke relaties. Over, ja, we De psychologische aspecten van de steden. Maar ook hoe wij mensen wel eens bezig kunnen betrekken. De invloeden. Ja, volgens mij heb ik dat, ehm, uh, en Roos daarover horen, eh, uh, spreken op een livestream. Oké, okay. ja, dat, uh, was dat, uh, in de grote zaal? Ja, of nee, een een De grote zaal was dat, ja. Hij stond niet, stond niet op een podium, geloof ik. Oké, okay, nee, dan was dat uh, de eerdere bijeenkomst voor een klein publiek. Jan de andere verhaal was namelijk nog veel groter. Uh, het is echt gigantisch daar. En uh, ze zijn uh, van plan om de komende vijf jaar op die locatie te organiseren en dat is ook op de groei. Uh, dan er waren weer veel meer mensen dan vorig jaar en, uh, en uh, helemaal vergeleken met het jaar daarvoor. En dan worden we alweer verwacht dat het volgend jaar nog uitgebreider is. Ja, ik dacht het ...of 500. En er zijn er mensen... ...die gaan alleen naar... ...het crypto-gedeelte... ...of alleen naar een paar workshops... ...of die komen juist alleen... ...of main conference... ...en dat uh, is een beetje... ...moeilijker te zeggen. En uh, wat ook wel interessant is... ...is die workshops... ...om, uh, om de conferentie heen. Dus eentje... Uh, ...Anarchy in, uh, in Dating... ...and Relationships... ...met uh, Sasha Degame, ...dat is een... Uh, ...voormalige... ...pick-up-artist... ...zeg maar... ...om maar uh, even zo te zeggen. Ze is een een comedian ook... ...en die... Uh, ...ja... Heeft dat mensen advies over relaties en over hoe ze beter moeten communiceren... ...in een relatie en, uh, en dat soort zaken. En ook een peaceful parenting workshop met uh, uh, Dana Martin. Uh, wel, uh, ja, ik ben zelf niet naar die workshop geweest. Voor kinderen. Je kon je kinderen ook wel meenemen. Dus je kon ook nog iets doen. Dus dat was ook wel leuk. Ik de kinderen konden ook komen En er uh, werd een beetje rekening mee gehouden. En dingen voor georganiseerd. Een uh, media workshop met uh, Luc Wodowski. ook En een ayahuasca ceremonie. Uh, ook net als vorig jaar uh, onderdeel van het uh, hele gebeuren. Met een wat kleinere groep... Uh, elke paar dagen na de meenkomst. Dus uh, ja, het is echt uh, van alles wat en heel verschillend uh, divers publiek. Dat leuk. Verder waren onder andere ja Roger Ver was er, die uh, sponsort ook uh, over met uh, Bitcoin.com. Jeffrey Tucker had een uh, geweldige fiets. Ja. Het was nog wat heiser rond uh, Jeffrey Tucker. Hè? Ik weet niet of het uh, op, op uh, Anakapoka was, maar het was wel uh, vrij recent. Ja, het was vlak daarvoor, voor uh, een week oh, Oké, okay, ja, met die uh, aanvaring met. Uh... Ja, een keer op uh, die Richard Spencer. Ja, ik heb verschillende versies van het verhaal gehoord. Ik weet niet wat er precies gebeurt, maar. Uh, het was in ieder geval een evenement van Students for Liberty, waar uh, Jeffrey Tucker was. En uh, daar was, uh, kwam uh, die Richard Spencer met een groepje uh, mensen en die... Uh, ja, wat ik begreep heb, kwamen ze in een beetje om uh, te trollen en uh, uh, uit te dagen. Maar ik weet niet helemaal zeker klopt dat Ik heb een van het verhaal, wat ik al zei. Maar uh, ja, het was een uh, soort uh, conflict. En uh, ja, wat geschreeuw over het weer en uh, een beetje drama eigenlijk. Trouwens, uh, aanstaande weekend is dus er een... Uh, uh, of, uh, Praag een uh, evenement. Drie dagen evenement Toen is voor for Liberty waar Jeffrey Tucker ook aanwezig okay. is. Um, Libertycom. Uh, dus als je meer informatie daarover wilt, kun kijken op libertycom.com.net Kaartjes uh, zijn goedkoop, maar natuurlijk wel naar Praag, dus... Uh, ja, dus een, van, je hebt van die hoort dat die goedkope bussen die daar naartoe gaan, toch? Uh, Eurolines. Ja, daar heb ik nog nooit uh, een gebruikt van, waar is dat echt te doen? Het <laughs> is gewoon een dagje rijden, vier, weet, weet ik veel. Je twaalf uur in de bus en dan, uh, ja, maar dat kost dan een tientje. <laughs> oh, dat is wel heel goedkoop, ja, want een vlucht was wel aardig geduurd. Ja. Uh, nee, dus. Uh... Uh, en het bier is goedkoper. Dat heb ik gehoord, ja. ja. En, en ook nog wel lekker te zijn. Ja. Ik drink zelf geen bier, maar iedereen zegt eh uh, vraag dan zo, eerst een soort, soort uh, ja, de architectuur en het tweede is een bier. Dus. Nee, maar uh, even kijken of nog of, of de ehm um, Je gaat gewoon nog weer een derde keer, denk je? Ik denk het wel, ja. ja maar even kijken hoe het gaat volgend jaar. En ik uh, wacht even af uh, wie er uh, als tekens komen. Maar uh, ja, ik vind het gewoon zo leuk om al die mensen daar te ontmoeten. Uh, Weet het ook nog over die ene die zo'n boek geschreven had over uh, Assassin's Politico. Oh ja, Jim Bell met uh, Assassination uh, Politics, Assassination Market. Ja, die heeft in de begin jaren negentig een uh, idee uh, uh, gehad over uh, een markt waar je kunt uh, wedden op wanneer mensen doodgaan. Ja, dus bijvoorbeeld uh, politici en uh, ja, andere foute prominente figuren. En daar kun je dan geld op inzetten. En hey, was dat dan ook een beetje natuurlijk dan een soort. Uh, ja, af, uh, afschrikssysteem zou zijn voor politie... om uh, altijd foute dingen te doen. Omdat ze dan... Uh die eigenlijk een systeem uh, doelwit zouden kunnen worden. En hoe dat dan zou werken is uh, dat je anoniem kunt inzetten. Dus dat iemand op een dood doodgaat. En als jij dan gelijk hebt, dan krijg jij zeg maar, uh, ook anoniem geld uitbetaald... via een, uh, ja, een digital cash systeem. Dus dat zou dan nu waarschijnlijk een cryptocurrency zijn. Maar hij heeft dat dus al uh, lang geleden bedacht... omdat het allemaal nog puur uh, theoretisch was, of een groot deel daarvan. En uh, hij heeft daar een, uh, een essay over geschreven... wat heel veel gelezen is. En daar heeft hij uh, heel veel problemen mee gehad. Hij heeft meerdere keer vastgezeten... En uh, dit was zijn eerste public speaking appearance uh, uh, uh, in een heel erg lange tijd. Maar uh, ja, ik heb een praatje gemist, maar ik heb later nog met hem te praten met een, uh, met een groepje. En uh, ja, een hele interessante kerel met uh, interessante ideeën. Dus mocht je nog meer over willen weten, dan uh, wel even op Jim Bell, Assassination Politics. Weer het RC vinden. Uh, ja. En wat ook wel veel leuk is aan Acapulco, is dat het in een, uh, een tropische bestemming is uh, in een uh, groot hotel, uh, niet zo ver van het strand. Dus uh, je kan uh, om de conferentie heen uh, lekker in het zwembad liggen naar het strand, uh, een keertje massage nemen of in de sauna gaan zitten. En even, uh, kan er even gewoon uh, meteen een vakantie uh, van, maken uh, uh, maar kan je daarvan uit. De meeste mensen blijven wel iets langer van tevoren, of achteraf, of, of, of uh, de ene maand, de andere dag, of de andere week. En, uh, ja, we hebben ook een heel ontspannen vakantieseertje, uh, uh, de Volgende is dan ook weer een voorjaar, uh, 2018. Ja, dat zal weer eind februari, februari weer zijn, ja. En dat zal weer vier dagen zijn. Cool, wat is Peter nog tegengekomen? Ja, ja, ja. Ik heb Peter, uh, een paar keer uh, een avondje gegeten. En wat uh, evenementen bezocht. En ik kwam daar ook nog uh, drie andere Nederlanders tegen. Uh, een jongen die ik uh, vorig jaar daar ook heb uh, gezien. Uh, Marco Jansen, die heeft ook een eigen uh, YouTube-kanaal. De Jansen Report. En uh, een, uh, een andere jongen, een meisje die, waarvan ik weet dat mijn vrouw waarschijnlijk nu aan het luisteren is. <lacht> Wat was een fan van het programma, hè, joh. Oké, okay, cool. En Adam Koch is nog tegenkomen? Ja, ja, ja, ja, ja, ik heb hem niet echt uh, uitgebreid gesproken, maar ik heb hem wel even gezien, en uh, ja, hij had ook een leuk verhaal uh, over um, uh, social media en uh, hoe je dat moet gebruiken en waar je op moet letten wat voor uh, rare dingen er af en toe gebeuren. Nee, ja, cool joh. Hey, top. Dankjewel. Ja. Hey, goed, dan ga ik nu uh, de microfoon geven aan uh, Frank Karsten. <middels> aangeschoven is uh, Frank Karsten van uh, Free Private Cities. Onder andere, ja. En je, je doet nog meer projecten, hè? Ja, ik, uh, ik ben natuurlijk bezig met het boek De Democratie Voorbij. Dat had je toch al geschreven, of komt daar een uh, vervolg op? Nou, er is een derde druk nu, met een nieuwe kast, en ik moet de website weer eens vernieuwen, en ik moet... Uh, me bezighouden met de hindi versie en er komt ook een Turkse versie aan dat is behoorlijk wat werk nog, zeker met hindi weet je wel, dat is een andere, andere schrift dus ik heb geen flauw idee wat ik aan het doen ben weet je wel, dat er, als ik die data aan het bewerken ben of zoiets is, of aan die, uh, in... nou ja, in ieder geval dat is lastig, ik kan er zomaar uh, een foutje in, in, in glippen dus dat is wel lastig, uh, of moeilijk in ieder geval en ik ben natuurlijk bezig met meer vrijheid. Daar heb ik iets meer leven ingeblazen. Nou, en voor de rest ben ik natuurlijk bezig met een nieuwe boek. Waarom iedereen discrimineert. En daar ben ik op 80% van. Oké, okay, oh die ik moet dus bijna uit hè? Ja, daar hebben wij twee jaar geleden toch, volgens mij twee jaar geleden een interview over gehad, of een jaar geleden. Ja, toen wilde je gaan beginnen met het boek. Ja, uh, nou ik ben inmiddels begonnen. Het is een zware uh, klus, maar iemand moet het doen, blijkbaar. Ja, uh, je hebt er toen ook nog een lezing over gegeven, geloof ik. Ja, dat heeft me ook wel veel geleerd weer. En, en ook het schrijven van het boek, dat is ook geweldig. Want je denkt, ja, ik weet alles wel over dit thema, zo grotendeels. Maar dan ga je erin verdiepen... en dan kom je tot uh, niet alleen nieuwe informatie... dat vind ik dan wel iets minder interessant... maar nieuwe inzichten over... Waarom uh, bijvoorbeeld positieve discriminatie uh, zichzelf in de vingers snijdt bijvoorbeeld. Of waarom antidiscriminatiewetgeving niet werkt en welke goede voorbeelden daarvan zijn. Dus uh, ja, en waarom het bijvoorbeeld, uh, he, waar artikel 1 nou mee, mee bezig is. Waarom dat eigenlijk leidt tot meer discriminatie, meer sociale spanningen en meer segregatie. En dat zal ik in deze uitzending niet uh, uitleggen, maar... Ja, dat ben ik dus ook mee bezig. Dus ja, yeah, uh, never a dull moment. Ja, de, de, de reden dat ik hier in de uitzending heb gehaald... is omdat uh, de verkiezingen eraan komen. En soms hebben we ook nog uh, lijsttrekker uh, Robert Valentine van de LP... Uh, die het een en ander gaat vertellen over de Libertarische Partij die deelneemt. Ja. Yeah. Maar, uh, ja, jij vindt uh, de democratie, uh, daar denk je wat minder positief over, hè? Um, ja, de democratie is een collectivistisch idee. En het is, niet, uh, uh, uh, het is niet politiek neutraal. Je zou denken van, nou, het kan alle kanten op, maar het is niet het geval. Het is het, is het idee dat we met van alles, uh, over van alles collectief zouden kunnen beslissen. En dat, dat eigenlijk ook in toenemende mate doen. Het is het idee dat het individu ondergeschikt is aan de het collectief, hè? het is niet uh, power to the people, het is power to the state. En 100 jaar van democratie heeft ons ook uh, laten zien dat de rol van de staat gigantisch is toegenomen. En dat komt ook omdat eigenlijk in een democratie iedereen probeert te leven op andermans kosten via de staat. En dat, ja. dat lukt wel goed, helaas. Maar ik bedoel, ik vind het helemaal niet erg dat uh, de Libertadische partij er is. Ik ben er heel blij mee. Je hebt ooit op de lijst gestaan zelfs, hè? Ja, als lijstduur. En ik vind het goed dat ze er zijn. Ik vind het goed dat ze uh, de ideeën verspreiden. En eigenlijk, als ze een zetel zouden halen, zouden ze een mooi podium hebben. Ik zie die zetel helaas nog uh, redelijk ver weg. Maar dat, uh, dat is dan jammer. Maar uh, ik, verwacht, ik verwacht niet dat, dat we ooit enige, enige, enigszins in de melk ...te brokkelen hebben wat betreft... ...grotere vrijheid voor Nederlanders... ...dat, dat politiek uh, enige invloed zullen hebben. Maar goed, je had een, een filmpje opgenomen... ...en uh, daar noemde je uh, tien redenen op, hè? Het zijn natuurlijk veel meer. Ja, ja. ik heb inderdaad een uh, audioversie gemaakt... ...van een artikel... ...wat uh, getiteld is... ...Tien redenen waarom democratie faalt... ...en dat heb ik eigenlijk geschreven... Uh, na de hand... ...want in 2011 is het boek uitgekomen... En Nadien heb ik zoveel extra geleerd via uh, lezen, schrijven, maar ook discussiëren over uh, dit uh, nou ja, verheerlijkte stelsel of systeem. En heel veel nieuwe argumenten leren kennen. En nieuwe, nieuwe cartoons en nieuwe statistieken en, en nog meer uh, ja, uh, cijfers. En toen dacht ik, ja dat is eigenlijk jammer dat die niet in het boek zijn, uh, ja, zijn beland. En ik zou het boek natuurlijk samen kunnen herschrijven... maar dan moet ik dat doen met Karel. En dat maakt het wat lastiger met z'n tweeën. En toen dacht ik, weet je wat... ik ga dit gewoon heel uh, bondig opschrijven in, in drie artikelen. En daarvan heb ik er nu twee geschreven... En ja, je wilt niet weten hoeveel werk dat is. Eén artikel was al twaalf of dertien, veertien uur langer en uh, om, om, om, uh, arbeid om, uh, die ik erin gestoken heb, dus, dus ongelooflijk. Uh, dat zie je er niet aan af natuurlijk. Zo bondig is het. Maar ja, daar ben ik eigenlijk wel heel blij mee. Want het structureert ook mijn eigen gedachten. Dus eigenlijk denk ik dat deze lijst, voor een geïnteresseerde die niet al te veel tijd heeft en die niet uh, ingewikkelde zinnen wil lezen, de meest bondige en korte weergave is van de antidemocratische anti uh, argumenten. En, en daarvan heb ik nu dus twee geschreven. En de eerste, de eerste tien argumenten, heb ik uh, voorgelezen. Wat ik op zich wel een leuk, uh, leuk nieuwtje voor mij vond. Er komen ook nog uh, filmpjes aan. Hè? Je gaat ook gewoon echt uh, vloggen. Nou, het idee is om voor Free Private Cities uh, dingen uit te leggen over hoe geprivatiseerde overheidsdiensten zouden werken... en welke voordelen dat biedt... en hoe dat praktisch in zijn werk zou gaan. Maar dat is ook nog niet zo makkelijk. Ja, tenminste, ik kan natuurlijk altijd iets, iets simpels opnemen... maar ik wil het op een bepaalde manier doen die mij bevalt. en uh, De belichting moet goed zijn, het geluid moet goed zijn. Uh, het, moet, ja, het moet ook een beetje... Nou, eeuwigheidswaarde is wat overdreven... maar het moet in ieder geval uh, waarde hebben... In de zin dat het over tien jaar ook nog interessant kan zijn om te, uh, te beluisteren. Ja, ga, ga je trouwens nog stemmen? <laughs> nou, ik bedoel, kijk, ik vind stemmen is eigenlijk een gevaarlijke, gevaarlijke activiteit, uh, zei ik uh, vandaag op, het, op Facebook. Want uh, de kans dat je uh, een verkeersongeluk krijgt op, op weg naar het stemlokaal is eigenlijk groter dan dat je jouw stem de uitslag van de verkiezingen aan uh, uh, verandert. Ja, dat is wel uh, goeie, of invloed. En dat is natuurlijk een grap eigenlijk. Want ja, als ik naar het café ga, is het uh, net zo gevaarlijk. Maar waarschijnlijk veel leuker. en Dus in dat opzicht geef ik eigenlijk aan dat stemmen niet zo heel veel zin heeft. En de inspanning is behoorlijk groot. En het probleem is ook dat je, eh, ook al is jouw stem een, uh, uh, het verschil tussen zetel meer of minder voor jouw partij. Dan nog steeds kun je je afvragen, heeft dat ook effect voor... Uh, de, de regering, hè, de regeringsformatie. Nou, dat is ook al onwaarschijnlijk, daar wordt het steeds onwaarschijnlijker mee. En dan nog uh, heeft het ook effect op het beleid van de regering. En dat wordt nog onwaarschijnlijker, want politici zijn eigenlijk onschendbaar. Ze hebben een soort uh, uh, governmentele onschendbaarheid. Ze, ze mogen geen 5000 euro in hun eigen zak steken. Ik geloof dat Wouter Bos ooit... Uh, Kritiek kreeg omdat hij een stropdas gekocht had op, uh, op overheidskosten. <laughs> Dat mag echt niet. Maar uh, diezelfde Wouter mag wel voor 30 miljard geloof ik... ABN AMRO kopen. Wat, wat achteraf niet zo'n goede investering bleek. Dus hij mag mest op... Uh, in andermans naam mag hij 5 of 10 miljard euro verspillen. Maar hij mag geen 50 euro uitgeven aan een mooie stropdas voor zichzelf. dat geeft eigenlijk de absurditeit weer. Ze kunnen wegkomen met uh, van alles. En ook al heb je ze aan een extra zetel geholpen, dan, ja, ze krijgen geen straf of standje op als ze uh, hun verkiezingsbelofte breken. Dus het maakt het stemmen eigenlijk ook steeds uh, minder zinvol, denk ik. En uh, ik ga dus waarschijnlijk niet stemmen. Uh, wat ik wel een interessante partij vind... ik weet niet of jij het een beetje gevolgd hebt... maar dat is nietstemmers.nl. Klopt, ja. De partij van, uh, van Peter Plasman. Ja, en eigenlijk... Uh, je zou me weinig verdenken dat hij... Uh, libertarisch is. Want het is eigenlijk een behoorlijk anarchistische partij. Want als je, stel je voor... dat zo'n partij 20 zetels krijgt... wat ik van harte hoop... dan wordt het voor de resterende 150 zetels erg moeilijk om de meerderheid te bereiken. Die moeten wel ja. 130 zetels, 75 zetels, 76 zetels euh, zien te halen. Ja. Wat, wat extreem veel moeilijker is dan wat het nu is. Hè? En het is al ontzettend moeilijk, want er doen 28 partijen mee, die zullen niet allemaal een zetel krijgen. Maar zoals het er ernaar uitziet, als ik de, de enquêtes goed begrijp, is het, is het speelveld behoorlijk verspreid en gefragmenteerd. En is het dus, zeker als partijen niet met de PVV willen regeren, stel dat die de grootste wordt, of een grote partij, dat wordt het waarschijnlijk wel, dan wordt het heel moeilijk om iets te formeren wat niet uit vier, vijf partijen bestaat. Ja. En dat, ja, dat kan een lang proces zijn. Wat ook niet eens erg is, hè? want ik geloof dat België en Spanje voorbeelden zijn geweest van landen die lang een... Uh, zonder regering hebben gezeten, of zonder echt uh, actieve regering. En uh, niet per se slechter liepen of zo. Nee, ik geloof zelfs uh, ietsje beter. Maar. <laughs> ja, het is moeilijk te wijten aan waar het, waar, waar het nou nou komt natuurlijk. Misschien uh, was het gewoon uh, beter en uh, gingen mensen lekker werken of zo. Ja, en daarnaast uh, de bestaande wetten, die, uh, die waren nog, nog steeds van kracht. Maar het, het schijnt wel zo te zijn dat... Uh, een nieuwe wet of een nieuw beleid, dat zorgt weer voor een verstoring in de economie natuurlijk. Hè? Want iedereen moet zich weer aanpassen. Nou, dat is inderdaad het probleem. Kijk, er is enorm, in democratie is er een enorme brei van wetten gekomen die continu ook nog verandert. En eigenlijk niemand goed inzicht heeft hoe groot dit is. Of hoe groot die brei is. En daardoor is de onzekerheid. En uh, willen mensen bijvoorbeeld uh, niet meer investeren of bedrijven of uh, anderen durven aankopen van X niet aan of uh, zonnecellen niet want de wet is er uh, onzekerheid over en als, het dus eigenlijk, als je weet van de wet verandert iets zo dan is dat eigenlijk wel prettig dan weet je in ieder geval waar je aan toe bent uh, uh, nou, daarnaast el elke keer dat gefinetioen aan bestaande wetten dat uh, werkt nog eens af en rechts heb je een wet die heet dan werk en zekerheid en dat zorgt dan voor meer werkloosheid en onzekerheid is dat de wet van Rode lodewijk Asscher? ja, ik geloof ja, van de PvdA ja. oh, hey, ja ja, ja, dat is wel grappig, ja. ja, ja. Het is ongelooflijk. Die, die mensen, uh, nou ja, politie in het algemeen natuurlijk, maar uh, met name aan de linkerkant schijnen een soort talent te hebben om zichzelf in de voeten te schieten. Ja, ja, ja. Net zoals bijvoorbeeld, als je, als je werkelijk verstandig zou zijn, zou je als werknemer of arbeider eigenlijk nooit lid worden van een vakbond of alleen voor rechtszekerheid of zo. Maar, uh, kijk, het is eigenlijk, de vakbond is eigenlijk je vijand, want zij strijden voor. Uh, ...meer rechten en hogere lonen... ...maar dat betekent ook wel... ...dat je, maar je kansen loopt om ontslagen te worden... ...maar dat vertellen ze er niet bij. Dus, uh, ja, het is eigenlijk... Een, ...ik heb de vakbond wel eens vergeleken met... ...een, um, een makelaar... ...die uh, zegt wanneer hij jouw huis... ...niet kan verkopen... ...dat je de prijs moet ver verhogen. En dat is ja. wat de vakbond doet. En uh, ja... ...in het geval van een makelaar en een huiseigenaar... ...begrijpt iemand de, iedereen de absurditeit van... Maar uh, wat betreft uh, arbeider en vakbonds lijkt dat toch, toch niet zo door te dringen, helaas. Ja, ik heb wel eens meegemaakt dat, het, dat ik tegen mijn werkgever zei, want die, die kon voor mij niet genoeg... Uh... Want ik was gedetacheerd, ik kon niet genoeg uren krijgen. Ik zei, nou weet je wat, dan mag je gewoon mijn salaris iets omlaag doen. Ja. Ik, keek, ik, ik keek helemaal verbaasd en zei, ja helaas mag dat niet. Ja, dat is natuurlijk vreselijk. Zonder regels. Ja, ja, ja, wat grappig is. Ik het... had het nog nooit gehoord, ik was de eerste die dat zei. Ja, ja, ja. ja het is heel triest dat ik niet kan eigenlijk, want... Ja, zo'n zo wet, die, die ja, neemt, ontneemt jou eigenlijk een extra onderhandelingsmogelijkheid. Uh -uh. En uh, ja, uh, je denkt van, uh, ja, hoe zou het zijn als, als ik een wet in het leven zou roepen als ik aan de macht kom? Uh, dat zegt, ja, als je Johan aanneemt, dan moet je hem 100.000 euro betalen. Want ik, ik vind hem zo'n leuke knakker, uh, dat uh, ik gun hem zoveel. Zou je dat prettig vinden, Johan? <laughs> Uh, nee, maar het is natuurlijk onmogelijk dat, dat, dat je dan aan het werk komt waarschijnlijk, of je, je ja. moet <laughs> enorm aan je talent hebben gesleuteld in de tussentijd, maar uh, dat is onwaarschijnlijk. Dus ja, dat is een beetje wat, wat in Amerika nu ook gebeurt, hè, met het minimumloon, ja we, ja, dat, ja, ja, we drijven een beetje af geloof ik. Dit gaat... Oh ja, wat over democratie. <laughs> ja, dit, dit is toch wel... Ja, wel... Dit is wel waar democratie toe leidt natuurlijk. Hè? Nou ja, iedereen rijk. Hè? Ik zag hem vandaag een mooie poster van... De SP, uh, lagere huren, hogere lonen. <laughs> Ik lachen. Oh, het erg is hun menen nog serieus, hè? Ja, zij menen het. En de resultaten zijn uh, uh, tegenovergesteld, ongetwijfeld, uh, van ja. alle maatregelen om dat te bewerkstelligen. Daar kun je vergif op innemen. Want ja, lagere huren is natuurlijk alleen mogelijk als, als er gewoon meer, uh, meer gebouwd wordt en uh, goedkoper gebouwd wordt. Uh, uh, ja, dat, dat lijkt de politie niet erg getomperarmd te hebben. Ja. Maar ja, uh, uh, het is een beetje... Ik, ik vergelijk democratie ook wel eens met een strijd tussen... De kerstman en de, en Sinterklaas en de tandenvee. En het meest beloofd die wint. En dat is natuurlijk niet ex, exact, hard, exact zo hard te zeggen. Maar je ziet het wel heel sterk. Bijvoorbeeld Obama werd ook verkozen toen hij eigenlijk een beetje de hele wereld uh, beloofde. En mensen zijn geneigd er erg in te geloven. En uh, in Nederland zie je die trend ook wel. Uh, de VVD werd... Uh, uh, er zijn voor de verkiezingen nog van ja, iedereen krijgt er duizend euro yeah. bij. Maar dat was natuurlijk niet het geval. Maar dat is ook wel heel grappig, hè? want ja, mensen blijven erin geloven dat, dat, dat het dan toch gaat werken ofzo. Het is, het is natuurlijk ook heel lastig wat ze denken van, nou, Ja, we hebben alleen maar democratie. Democratie is het de einde van de geschiedenis. Dit is, dit is het beste systeem ooit bedacht, in politieke zin. En als dit dan niet werkt, ja, dan, dan zijn we reddeloos verloren. Dus, dus hebben we een soort cognitieve dissonantie ten gunste van democratie. Dat is zeggen, ja maar hoe slecht de resultaten ook zijn, hoe, hoe frustreerd ik ook raak over die politici. En hoe vaak ze ook liegen. En hoe, hoe economisch slecht het ook gaat. En ik blijf erin geloven. En nog, nog, nog even de argumenten voor democratie, want die, die zijn er ook nog. Hè? Ja, ja. Misschien kan je ze even debunken. Ik bedoel de er is nu vrede dankzij democratie ja dat is maar de vraag hè. er zijn natuurlijk ook genoeg andere landen die vrede hebben uh, uh, die, die, die geen democratie hebben uh, maar je hebt nog de, dat idee van uh, democratische landen voeren nooit oorlog met elkaar nou misschien is, daar zit daar wel wat waarheid in maar uh, ze leveren wel hun bevolking uit aan elkaar je ziet wel dat, dat ze een grote rijk proberen te vormen wat nu dan de EU is en uh, je ziet ook dat ze helemaal niet luisteren naar het volk hè. Als ze, ze hebben dan af en toe een sporadie die ze een referendum gehad, ik geloof in Frankrijk, en dan leggen ze met alle plezier naar ze neer. Dus als het volk. Uh, dus ze, ze leveren het volk eigenlijk gewoon uit aan andere volken of aan een supervolk zoals de, de Europeanen of zo. Uh, en wat betreft agressiviteit. Uh, democ democratische landen zijn buitengewoon agressief ook. Hè? En Ze vinden het heel erg leuk om oorlog te voeren met niet-democratieën, want ze hebben het gevoel dat ze de wereld moeten redden. En als je kijkt naar de Verenigde Staten, dat is in 92% uh, van de jaren sinds haar uh, oprichting, uh, is het in oorlog geweest met andere landen. O ja, uh, is elke dag in oorlog geweest met andere landen, heeft uh, vorig jaar... Nou, ze dus heet dan officieel geen oorlog, hè? Nou ja, ja dat moet je dan maar vertellen aan, aan die mensen in uh, ja, we die een bol op hun hoofd hebben gekregen. Ja, in Irak dat tot uh, vrij, wat het, uh, vrijheid en democratie is gebombardeerd. Ja, en wat... Een miljoen doden, geloof ik. Nou, wat dacht je van ook uh, Libië, weet je wel. Ja. En, um, dat is ook wel grappig, dat mensen hebben natuurlijk ook een cognitieve dissonantie. Of ze hebben eigenlijk een soort Stockholm-syndroom ten aanzien van hun kandidaten ja. uh, Er is ook zo'n mooi cartoon over uh, een, een, een, een Amerikaanse liberal, een, een soort hippie. Die zegt uh, in het Engels dan: uh, ik, uh, ik, ik, ik wist niet dat oorlogen zo leuk waren, totdat uh, Obama ze startte. Met andere woorden, Obama is een soort Teflon-president. En alles wat hij doet, hoeveel bommen hij ook loslaat op anderen, het wordt hem allemaal vergeven. En dat doet hij echt uh, heel erg goed. En nou, als, als, Trump, soort, als Trump verantwoordelijk zou zijn geweest, of oh, tijdens het presidentschap van Trump. ...het Midden-Oosten in, in lichte laai ...zo zijn geraakt met Amerika. Ja, dat doet hij al dat doet hij al. Ja, dat zal hij ook wel doen. Maar dan... Uh, ...dan was het huis te klein geweest. Hè? Dan hadden alle Liberalen gezegd... ...dat, het, uh, dat, die, dat ze zo ontzettend... Dat, dat vind ik dan wel weer raar. Ik bedoel, de, de eerste week dat de president is... ...heeft hij alweer... Uh, ...gelopen dronen en... Uh... ...zelfs nog aan de grondactie geweest... ...waarbij een achtjarig meisje was gedood... en van de broer al de was vermoord. Echt waar? En, ja, ja, en zij is nou uh, net is hij nog Syrië... ...binnengevallen met grondroepen. Ja, dat zou me niet verbazen. En de vraag is of hij het ook was. Want ja, ik geloof ook... ...wat wel heel leuk is... ...dat het concept van de deep state... ...nu eigenlijk steeds populairder wordt. En ik geloof dat... Ja, uh... er, er, zijn gewoon, ...er zijn gewoon hele gevestigde... ...organisaties binnen de staat... Die natuurlijk ook hun eigen belang dienen. En uh, zo groot mogelijk willen worden. En zoveel mogelijk geld naar ze toe willen harken. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat je als president... Ja, als je daar te veel tegenin zou gaan, dan zegt ze, oké, okay, dan moeten we maar eens een keertje een ongeluk vingeren uh, ofzo. Of, ja, of, of ze laten de assassination of John F. Kennedy zien from a totally different angle. Ja, <laughs> <laughs> <laughs> ja maar, en ik heb geen enkel bewijs, hè, ik, ik, ik, uh, dat, dat, dat Kennedy, of tenminste, ik heb er niet heel erg in verdiend, maar... Uh, maar we is een grapje van ja. Bill Hicks. Uh. Oké, okay. nou ja, op de kader van uh, Rio de Janeiro kan je voor een paar honderd uh, euro waarschijnlijk iemand om laten brengen. En ja, voor 2000 miljard of zo is het dat je mag besteden in Amerika of, of meer, ik weet het niet, hoeveel is het? Uh, 4000 miljard, uh, nou in ieder geval uh, mag je duizenden miljarden besteden en ja, dat laten ze natuurlijk niet zomaar uh, ontnemen. En als daar een moord voor moet worden gepleegd, ja, dat, dat zal. Ik kan me niet voorstellen dat die mensen zo integer zijn. Dat ze, dat ze zeggen: nee, we vermoorden niemand of intimideren niemand. Uh, en dan laten we maar die paar duizend miljard schieten of zo. Ja. Dat, ja. Uh, dus, dus ja, ik heb niet het idee. Ik, denk, ik heb vaak een beetje het idee dat. De, de, de, daar heb ik bij Trump iets minder, maar dat bij Obama ook, dat je gewoon een soort trekpot bent eigenlijk. Een soort spring. Dus ja. je bent een soort woordvoerder. En ja, je ziet, hij heeft het uh, defensiebudget verhoogd. Hè? Dus waarschijnlijk heeft hij het filmpje van de moord op John F. Kennedy gezien. <laughs> ja, het is uh, ja, ja, hoe we daar ooit vanaf komen. Van die, ja. dat militair industrieel complex. Ja. ja, goed hoor. En ga jij je stemmen? Uh, ik denk als ik toevallig, mocht ik toevallig een stembus tegen het lijf lopen wanneer ik uh, richting mijn werk ga, dat ik dan wel even LP stem. <laughs> Ja, <laughs> Daar ik, wil ik ook niet al te veel moeite voor doen. Ik kan me voorstellen dat de, de mensen van de LP ons uh, uh, dit niet waarderen, wat wij zeggen. <laughs> maar ja, het spijt me mensen. Ja, ik geloof niet in de politieke weg. Ik geloof ook niet in de revolutionaire weg per se. Of zo, of ook dus zeker niet in een gewelddadige weg, maar, uh, ja, we hebben gewoon heel weinig in de melk te brokkelen. En, en kijk, hoeveel je moet doen, ja, je moet het ook doen, je moet het alleen doen, politiek actief zijn, uh, als, je, als je het gewoon leuk vindt, het proces. Je zegt tegen leer, wat van, maar uh, het, is onwijs, het is niet verstandig als je denkt, ik ga ik ook de wereld mee veranderen. Want Je moet er drie miljoen keer meer in stoppen dan, dan het, uh, dan, dan het feitelijke resultaat. Ja. Terwijl je beter kan zeggen, weet je wat, ik kan die, die 3 miljoen keer, die kan ik beter in mijn eigen leven stoppen, dan uh, kan ik een vette Mercedes rijden, of dan kan ik uh, weer eens op vakantie. Ja. En het is een, ja, een slecht besteden uh, tijd. Als je het niet leuk vindt, ja, maar niet, maar, maar niet als, je het, als je het gewoon leuk vindt. Als je, kijk, ik bijvoorbeeld ik ben met meer vrijheid bezig geweest. En, uh, ik heb allerlei dingen geleerd. Ik heb leren spellen, ik heb leren schrijven. Uh, niet dat ik het goed kan, maar. Nou, ik kan wel redelijk spellen, maar ja, dat komt ook door het schrijven. En ik heb leren X, een beetje leren voordragen. En ik heb dingen geleerd over democratie. Het heeft mijn frustratie, het schrijven van de boek heeft mijn frustratie over politiek en desillusie ook genezen. Dus daar ben ik ook wel blij mee. En ik hoop dat dat ook voor andere mensen geldt, maar we zijn hardnekkig. Dus ik heb er wel degelijk iets van meegekregen. Het heeft mijn intellectuele interesse ook wel bevredigd. Dus, en, en, en, en met die instelling moet je de dingen doen. En, uh, wat Ayn Randall zei is dat je je niet moet, uh, opofferen. Geen altruïsme moet tonen. En in dat opzicht geloof ik ook dat je geen politiek altruïsme moet tonen. Dat het gewoon slecht besteden inspanning is. De en, en... pursuit of happiness. Ja, de pursuit of happiness. En we hebben het eerder niet gehad. Ik heb ook een voordeel gegeven over het boek van Harry Brownie, Of Brown. Uh -huh. uh, how to be f uh, freedom in a, how I found freedom in an unfree world. And, en um, uh, libertariërs zouden daar ook uh, rekenschap voor moeten geven, denk ik. Dat ze, uh, dat, ze, dat ze gewoon de dingen moeten doen die ze leuk vinden... en de dingen moeten ontwijken die ze, die ze niet kunnen veranderen. En ik, ik neem aan dat jij ook bijvoorbeeld met Vrijheid Radio het gewoon leuk vindt, of niet? Of? Ja, ja, ja we, we kunnen wel hartstikke lachen, dus... Uh... Ja. we hebben gewoon eigenlijk een hele hoop uh, lol over de, de onzin van de, en, de, en de onlogica van, van, van de politiek ja, ja. Dus, dus, uh, je, het, je kan het ook wel zien het werkt een beetje therapeutisch dus je net altijd die berichten door die dan in de media komen en dan ja, het is altijd, <laughs> altijd weer lakke gieren brullen dus, ja? <laughs> ja, ik moet zeggen dat ik, ik, ik keek laatst weer BBC News en ik moest bijna ziek naar bed ja, dat was wel heel ernstig, toen dacht ik, oh god het is dus allemaal identity politics. En ze hebben weer nieuwe zielige mensen gevonden... die nieuwe uitkeringen moeten hebben, et cetera, et cetera. En er moet geld bij overal. En dus dat, daar ben ik niet vrolijk van. Maar ik kan ook niet Jeroen Pauw zien... of eigenlijk ook steeds minder goed... de wereld rijdt door. Daar had ik altijd wel een soort filter voor. Uh, het is wel heel moeilijk. Hè? Uh, ik kan ook geen rationale uh, meer geen zien. Uh, eigenlijk uh, is, er, is de publiek omroep... Uh, uh, ja, het, het, het afgesloten gebied voor mij geworden een <laughs> ja. no-go area eigenlijk het is een soort ja, net zoals dat parijs no-go areas heeft heeft de media ook no-go areas voor libertariërs als ik ja, ja. en het is redelijk ondraaglijk maar gelukkig ja. Het internet ja, ja. ja zeker nee dat is uh, waar daar <laughs> uh, uh, uh, uh, is nou op te zien. Ik heb dat je <laughs> Niet alleen maar porno. Er <laughs> veel meer te zien. <laughs> maar, daar refereer ik niet aan, inderdaad. Maar um, <laughs> nee, uh, ik, ik heb het idee dat ik met het internet meer leer in een, in een maand dan voorheen uh, voor het internet in een jaar. Dat klopt, ja. Dus uh, ja, dat is toch wel onze grote bondgenoot. En, uh, ja, ik ben benieuwd wat dat uh, oplevert op de duur. Uh, mm -hmm. Dus. Uh, ja, en ja, ik geloof wel een beetje dat we daar aan het eind zijn gekomen van de, de ontwikkeling van democratie. In de zin dat het wordt nu wel steeds duidelijker voor mensen, eh, het gaat heel langzaam, eh, dat democratie theoretisch niet zou kunnen werken. Ook al hebben we intelligente, eh, welwillende. En, in uh, tegen politici. Dat ja, je ja. goed luistert en zo. Want, uh, het, het de democratie vermindert, het reduceert de, de miljoenen, de diversiteit van miljoenen individuele keuzes van burgers tot een paar keuzes van politici en bureaucrat bureaucraten. Weet je wel, ik bedoel, als we op deze, we stemmen met z'n allen over welke mobiele telefoon het moet worden voor iedere Nederlander en dan, dan denken we dat daar iets uitkomt waar we tevreden mee zijn. Dat is natuurlijk onzin. Ja. En, en bij mobiele telefoons zien we meteen dat dit nooit zou kunnen werken. Hoe, hoe goed we ook stemmen, weet je wel. En, ja, we hebben gewoon verschillende ideeën over dingen. En, en de markt faciliteert dat. En, en nou, er is wel een tijd geweest hè, dat het zo was met de telefoons dan. Hè. Er waren nog geen mobiele telefoons. Maar dat was toen de telefoon niet nog van de staat was. Ja. En je kies tussen een grijs toestel met een draaischijf... Ja. of een zwart toestel met druktoetsen. Ja, het voordeel was wel zwaar onverwoestbaar. Maar, ja, ja, ja. En, um, maar je kon er ook verder ah, niet veel mee, hè? Je kon er alleen mee bellen. Ja, en iemand op zijn hoofd mee slaan. Ofzo, ja, of zo, als okay, een strijker ja. in de muur slaan dat laat ik dat maar zo zeggen, maar um, ja, die die tijd hebben we gehad en, en nu doen we dat hetzelfde met zorg en met onderwijs en uh... Uh, dat is uh, onverstandig. Ja. Dus, uh... nou, dit is Peter Beukman, die, uh, die er dan uh, dit, vandaag niet is, uh, omdat hij sinds hij in anarcho-polko was, de verdwenen is. Altijd oh, wat leuk, hij uh, is er geweest. <laughs> hij is er geweest, hè. Maar in ieder geval, hij, uh, maar helemaal, hij refereert wel eens aan de Romeinse tijd, waarin dan aan het einde van de Romeinse tijd toen er alles uit elkaar brokkelde, toen <tosses> had je ook dat de Senaat, dat bestond op een gegeven moment ook niet meer uit idealen, of mensen die ergens verstonden, maar echt alleen maar mensen die zichzelf een kleur noemden, weet je wel? Ja. En, en het was totaal inhoudloos, omdat het, ja... ...mensen konden hun kleurtje kiezen, zeg maar. Ja. Dat was dan een paar uh, eeuwen geleden. Ja. En het lijkt erop dat het nu ook weer die kant op gaat. Nou, ik denk dat wel... ...ik, ik, ik geloof dat ze eigenlijk nooit ergens voor hebben gestaan, hè? Wat, ja, wat, wat, wat het geval is, is dat, uh, dat men nu denkt dat politici niet meer integer zijn. Dat ze vroeger integer waren, weet je wel. Of ja, ja. dat ze uh, meer idealen hadden of iets dergelijks. Maar ik geloof niet dat het waar is. Het is kijk, uh, als je de lange termijn trends ziet, dan zie je gewoon dat we... Uh, nou ja, de, de, de metafoor is niet helemaal juist, maar stel dat je richting de afgrond rijdt. Dan, dan hobbel je, hobbel je en zeg je, ja, nee, nee, het gaat allemaal goed en zo. En op het einde, vlak voor de afgronden, zeg je, oh ja, nu, nu gaan we de verkeerde richting op. Maar we gingen altijd al de verkeerde richting op. Alleen, ja, dat is, op dat moment ja. merk je het. En dat zie je hier ook, weet je, politici hebben continu de belastingen kunnen verhogen. En daar kwamen ze mee weg, want ja, mensen, het was nog niet genoeg om mensen echt, de economie echt de grond in te boren. Uh, er komt dan geld bij lenen, dat, dat wordt steeds moeilijker, en geld bij drukken en, uh, en, en regelgeving. En, en je ziet dat, dat, dat het democratische voertuig steeds uh, begint te kraken en, en min of meer tot stilstand komt in economische zin. En, maar dit is een, een proces wat al 50 jaar aan de gang is, met continu... Uh, uh, uh, lage economische groei. Ja. Uh, dus het, het, het proces en de mindset van politici is nooit anders geweest. Alleen nu wordt het op een of manier duidelijker. En misschien ook wel door het internet, dat mensen minder meer, makkelijker kunnen klagen. Dat, ja. dat de media niet meer uh, het verhaal kan sturen. Uh, maar het is niet zo dat, dat, wat ik wel eens hoor van mensen die ontevreden zijn, ja, uh, we hebben nu geen democratie meer. Nou, we hebben net zo'n democratie als, als voorheen. En alleen ja, democratie is een debiliserend systeem. je merkt gewoon nu duidelijker dat het, dat het niet zo goed werkt. Maar ik geloof niet dat politie minder in tegenzeggen wordt of zo. Nee. Of dat ze minder idealen hebben. Ze willen allemaal de wereld redden via dwang. Ja, dwang ja, kan ja. de wereld verbeteren. Dat is wat ze allemaal denken. Dwang en verbod. Nou, misschien is het dan ook wel een mooi moment... om dan even de microfoon aan Robert Valentine te geven... Om even te horen op wat voor manier hij eh, de wereld gaat redden. <laughs> maar ja, voordat we al even afsluiten, misschien wil je nog even wat over je boek vertellen. En eh, hoe gaat de verkoop trouwens? Het is nog steeds, de uitgevers redelijk tevreden met de verkoop. Dus dat is mooi, ja, ja. zoveel jaar nog. Ja. En het boek kopen en de andere geven, dat zou mooi zijn. Of we zelf het boek gaan lezen of uh, op meer vrijheid uh, de artikelen doornemen over democratie. Ja, en, uh, ja daar valt heel, heel veel over te vertellen. Ja, dit is maar een topje van de ijsberg. hoeveel talen is het inmiddels al vertaald? Ja, dat houdt niet heel erg meer bij, ergens in de twintig of zo. 21 oh, okay. uh, Ja, dat klinkt wat blasé misschien, maar ja, dat is het niet. Ik ben er, ja, ik ben er gewoon druk mee bezig. En, uh... Maar voor de, de Turkse editie, de vraag ik me dan af, dan moet je echt een speciale Erdogan editie hebben. Erdogan <laughs> op zich is al een goed uh, argument tegen de democratie. Ja, ik vraag me af. Ik was bijna uitgenodigd voor, uh, dat was, de laatste ik uh, kreeg een e-mail van mensen in, in Turkije. Die me wilden uitnodigen voor een voordracht aan de universiteit. En aan, op andere plekken ook. Want dus, uh, we hadden contact met een of andere burgemeester van een stadje dat dan betaald was. En toen dacht ik nou, als ik daarheen ga... Dan moet ik nog oppassen dat ik niet in de bak beland. Ja. Denk ik. Denk je, van ja, er worden nogal wat mensen opgesloten daar. Is dat niet? Ja. Kan ja, je dan niet, be je dan niet beter via een Skype-verbinding doen? Ja. ja, dat zou kunnen. Nou ja, God, ik vind het leuk om daarheen te gaan. En uh. voordracht te geven en zo. Lekker prikkelend. Maar ja, ik heb ook geen zin om in de bak te belanden. It's, ik kan me voorstellen dat ze daar aanstoot aan nemen. Ja, misschien zie ik spoken. Maar het is wel goed ja. voor de book sales, als dan het NOS-journaal. Uh... Te horen is van de schrijver van het boek De Democratie voorbij. Ja, gesloten ja, ik... in een cel in Ankara. <lacht> nou, ik gewoon niet. Zodra ze weten wat de ja, mening is. Zodra, <lacht> me, zodra die politici en die ambtenaren weten wat hun ja. mening is over, over de staat in het algemeen, dan, dan denk ik dat ze me graag laten zitten <lacht> in deze ja, cel. Ja, ja, ja. Als een beetje Midnight Express of zo. En, uh, ja, ja. Maar, uh, even kijken. Nee, dat is een beetje het probleem. Kijk, als, als, als er een zeehondje uh, het zielig heeft of zo... Dan, dan wordt er veel media aandacht aan besteed. maar als een, als een, in hun ogen, rechtse man... die antidemocratische ideeën heeft en zo... Een rechtse, rechtse, blanke, heteroseksuele man. Ja, niet gehandicapt. Uh, ja. En ja, dat is allemaal heel verkeerd. En daar willen ze niet al te veel aandacht aan besteden. En, uh, dat is wel jammer. En ik vind het op zich niet erg om een week in een Nederlandse gevangenis te zetten bijvoorbeeld. Stel dat dat termijn zou zijn. Uh, want ja, dat, die zijn redelijk uh, geriefelijk, of in ieder geval uh, niet al te spartaans. Maar ik weet niet hoe dat zit met de Turkse gevangenissen. Ik heb er nooit in gezeten. Douchen, en, nee, ik, stel je voor dat ik ga douchen en ik laat een zeepje vallen of zo. Is dat dan gevaarlijk daar? Of? Maar volgens mij ook al in een Nederlandse uh, gevangenis. Denk je echt? Ja, ik heb gewerkt. Dus. Oh, jij was. <laughs> oh, Jij ja, was iemand die al die zeepjes op de vloer gooide ofzo. Nee, ik moest, uh, ik, ik werkte in de voedingsdienst, dan moest ik altijd, vroeg ik me af, we moeten in één cel zitten dan minimaal twee mensen. Echt waar? Dan moeten ze dan iedere, iedere dag met twintig uh, pakken boter doen. Dus legt iemand mij aan, ja, is een glijmiddel. Echt waar? Ja. <laughs> Ongelooflijk. Oh, vreselijk. Nee, maar ik neem maar dat, dat... Nou ja, in Amerikaanse... Ik, ik, ik leerde laatst dat in, Amerikaanse, in Amerika worden meer mannen verkracht dan vrouwen. Okay. En uh, meestal niet op straat, maar wel in de gevangenissen. Ja. En dat is een misstand die zelden aan de kaak wordt gesteld. Uh, en dat is natuurlijk heel triest. Maar stel je voor dat je er gewoon als uh, ja, welwillende witte belandt of zo... En, ja. ja, dat is natuurlijk vreselijk dat je daar verkracht wordt, uh, en dat, dat je niet bescherm dat ze geen bescherming kunnen bieden. Ja. Ik moet hier aan denken. Nee. En, uh, maar jij denkt dus dat het uh, ook in de M in Nederlandse. Goed, ik heb daar geen verder geen details over, maar ik, ik heb daar de, de, de inkoop moeten doen van het voedsel. Dus, uh. Ja, ja. <laughs> het was niet uh, vaseline, maar boter. Ja, ja, ja. God dikkie zeg. Maar ja, nee, maar ik, ik denk, wat had je, ja, nee, maar had je het idee dat het wel redelijk veilig was voor, voor... Eh, Ik ben nooit echt in, in in de jeugdgevangenis ben ik wel in de cel geweest, maar in de de, de gewone volwassengevangenis niet, nee. Ah. Dus dat, daar ben ik nooit verder gekomen dan het kantoortje. Uh... Nee maatje, ik kreeg wel eens berichten dat het niet veilig was voor iemand. Nee, daar dat, dat weet, weet ik gewoon serieus niks van. Okay. Ik, ik ben nooit verder gekomen dan mijn, plekje, mijn werkplekje daar. Dus, uh... okay. maar, maar bij de jeugdgevangenis ben ik wel in de cellen geweest. En daar heb ik ja. een Xbox. En een, dat is inderdaad wel een, een mooi paradijs daar. Gelijk, wel dat mensen tijdens hun verlof en meteen alweer de fout in gingen, want ja, eh, bij hun thuis het is het waarschijnlijk vast niet zo luxe in een jeugdgevangenis. Ja, yeah. nou, misschien moet je iets crimineler worden, dan krijg je die ervaring wel. Ja, maar de volwassengevangenis is... volwassen zijn veel soperder. Dat is yeah. wel wat ik weet hoor, dus, uh, ja. Hmm. Ja. ja. maar goed, het is ja wel free healthcare, uh, alles gratis. Gratis uh, bewoning. Alles gratis, Dat <lacht> ja, het is gewoon nog eenmaal paradise, ja. Yeah. <lacht> yeah. yeah. Free sex natuurlijk, in de douche. Ik geloof dat onderwerp. Misschien relateert het ook niet zo sterk aan de democratie. Alhoewel, dat is wel grappig. Ze zeggen, ja, democratie is vrijheid. Nou, in de Verenigde Staten zitten, twee, zitten meer mensen gevangen dan in heel China volgens mij. Maar zeker als hoofd van de, per hoofd van de bevolking. En ook in, dan in, meer dan in Rusland. Uh, Narato. En ja, het Land of the Free heeft toch 2,7 miljoen mensen die in de bak zitten en ja. de helft vanwege drugs uh, gerelateerde delicten ja. maar ja, uh, zover over de gevangenis en democratie ja. zou ik nu maar naar uh, Oepersveilentijn gaan? Ja, je bent de <laughs> grote kapitein op dit schip radio schip Ja, Goed, dan gaan we nu naar de, de Libertarische Partij Oké, okay, tot, tot laat Dan start ik nu de tjoen in Als aangeschoven is uh, Robert Valentine, lijsttrekker van de Libertarische Partij, afgekort LP. Ik denk bij de meeste luisteraars uh, wel bekend. Maar mocht er toevallig een luisteraar zijn die niet weet waar de Libertarische Partij voor staat... Robert, waar staat hij voor? De uh, Libertarische Partij staat voor het uh, geven van maximale vrijheid en verantwoordelijkheid uh, voor de Nederlandse samenleving. Wij willen dat jij uh, jouw leven zelf kan inrichten... Dat betekent concreet dat je zelf kunt kiezen hoe jij spaart voor je pensioen bijvoorbeeld. Uh, wat voor zorgverzekering je kiest, met of zonder eigen risico. En het allerbelangrijkste dat je zelf bepaalt hoe je je geld uitgeeft. Dat klinkt al heel anders dan de meeste partijen. Nou oh ja, sommige dat mensen zeggen wel van, maar het is gewoon de VVD. Ja, ik, nou, ik, nou, nou, ik denk het niet. De VVD, uh, volgens mij, nee, ook dit jaar. En uh, nou, ja, vorige verkiezingen hadden ze we nog wel het standpunt dat ze het belastingssysteem in ieder geval wilden vereenvoudigen. Dat is uh, na een jaar of twee uh, slikjes van de website verdwenen. En er is natuurlijk niks van gebeurd. En ik las vanmorgen, nee, net een artikel dat ze uh, uh, zelfs aan uh, uh, belastingcamouflage doen. Dus dat ze stiekem... Um, de belasting op, op, op werk uh, verhogen. Dat is natuurlijk totaal niet, niet liberaal. Dus ik denk dat je liberaal vooral in woord... En, of niet in woord, maar vooral in daad moet zijn. En zij zijn wel in woord, maar, maar totaal niet in daad. En de LP wil natuurlijk... Uh, uh, um uh, flink uh, schappen in de, in de belastingen. Uh, voor het, als wij de komende vier jaar aan de macht zouden komen, dan uh, gaan alle directe belastingen in ieder geval eraan. Uh, dat is denk ik een heel ander geluid dan de VVD laat horen. Maar nu even over jou, hè. wie ben jij? Stel jezelf voor. Uh, nou, ik ben dus uh, lijsttrekker, uh, sinds oktober lijsttrekker van de LP. Um, inmiddels een jaar voorzitter ook. Um, ik ben uh, geboren in Lelystad. Uh, ik heb een Nederlandse moeder en een Amerikaanse vader. Uh, korte tijd ook in uh, Houston, Texas gewoond in de Verenigde Staten. En uh, rond mijn derde, ergens mijn derde levensjaar terug naar Nederland verhuisd. Mijn ouders gingen scheiden. En eigenlijk een achtergrond in de marketing. En ik heb ook een, uh, nou ja, iets van 8, acht, 9 acht, jaar marketing uh, gedaan bij verschillende bedrijven. Totdat ik uiteindelijk uh, dacht van ik wil het ik wil anders doen. Ik, uh, de insteek was altijd al dat ik graag... De wereld hem een klein beetje beter wil achterlaten dan, dan dat ik hem heb gekregen. En ik wil het eerst via ondernemerschap doen, maar ik merk wat voor een uh, grote stempel de overheid en de politiek op onze uh, samenleving drukt en hoe, hoe, hoe zwaar zij eigenlijk bepalen ook, of eigenlijk hoe, in hoeverre zij ook die, die verbetering zeg maar, frustreren. Uh, en ik ben, was altijd al een beetje bezig met, met politiek en geopolitiek. en vooral ook naar de Amerikaanse politiek gekeken. En daar, uh, toen uh, tegen Ron Paul aangelopen. En zo, uh, zodoende uiteindelijk, uh, bij Libertarisme en de Libertarische Partij in Nederland uitgekomen. En nu, en nu, dus een anderhalf jaar in het bestuur. dus een jaar voorzitter. Maar al die tijd met veel plezier uh, gewerkt aan het, uh, het uitbreiden van, uh, van de LP. Uh, het is ze ook nog aan het gaat niet, uh, uh, zonder slag of stoot. Ik heb toch wel een meer pragmatische koers. Uh, het zegt niks over hoe ik het eindbeeld voor ogen zie. Maar ik, ik, heb, ik ben erachter gekomen, ook nu met de campagne en met discussies in mijn omgeving, dat, dat ja, ons gedachtegoed dat staat voor velen toch gewoon echt nog zo ver van hun af. Dat ik denk van laten we, ik, ik wil gewoon beginnen met het, het vrijer maken van Nederland. En ik denk dat dat het, het beste gaat op het moment dat wij uh, de kiezer en Nederland toch een beetje aan de hand meenemen en proberen een brede politieke partij op te zetten... Uh, waar mensen geneigd zijn om heel snel binnen te komen. En als ze binnen zijn, dan laten we ze zo uh, rustig aanzien waar we naartoe willen gaan. Ik denk dat dat uh, de snelste manier is om zoveel mogelijk mensen um, warm te krijgen voor het libertarisme. Nou, Dat is natuurlijk een, een mening die niet iedereen deelt binnen de LP in Nederland... en dezelfde discussie eigenlijk ook in Amerika um, heeft, heeft gespeeld... Um, dus dat dus dus uh, nou ja, daar daar zijn we nu een beetje een, een schifting in aan het maken en daar zie ik wel uh, de, de de voordelen van ook als je kijkt naar het aantal leden vooral ook de afgelopen afgelopen maanden Dan doe ik deze maand natuurlijk helemaal um, um, extra omdat we tegen de verkiezingen aanzitten. En dus ik denk van ja, ik geloof wel dat, dat, dat dit de weg is um, hoe, we, hoe we zo snel mogelijk invloed kunnen krijgen. En ik hoop dat we een goed resultaat krijgen over uh, zes dagen en drieënhalf uur. Denk je wel uh, dat er zeteltje in zit? Het is lastig, het is, um, het is, het is, het is balen dat we nu voor een andere koers hebben gekozen Er partijen als uh, Forum en VNL en Geenpaal en in überhaupt dat er heel veel nieuwe partijen, uh, een record aan nieuwe partijen dit jaar meedoen. Ze gewoon um, enorm natuurlijk de, de, de, de zwevende kiezer waar dit jaar ook echt gigantisch veel van zijn nog in de laatste dagen na de verkiezing toe. Dus ik, ik durf er niks over te zeggen. Het wordt echt heel hard knokken nog de laatste dagen. En um, ja, we, we zijn dus voornamelijk een online campagne aan het voeren om onze middelen en mensen zo gericht mogelijk in te zetten. En ik hoop dat we nu met de lancering van de, van de video en, en, en als het hard gaat, follow-up video's. Um, ja, we in de laatste paar dagen op het Netflix van de Zevende kiezen komen. En dat het net genoeg is om, uh, ja, om te doen wat we nog niet eerder gedaan hebben. Jij noemde even de video, maar dat is een van de dingen die jullie gedaan hebben? Vertel daar eens even over. Een uh, video dat je uh, de stem van Donald Trump hoort. Ja, er is natuurlijk een tijdje geleden uh, een, een, een video gemaakt door uh, Zondag met Lubach... Uh, waarbij ze uh, eigenlijk zeiden van nou oké, okay, toen was Trump net uh, um, beëdigd... en toen zag je dat hij zei van oké, okay, weet je, het gaat van nu aan alleen maar Amerika eerst zijn... Toen zei Lubach, nou, dat weet ik wat dat betekent. De rest van het land is, uh, van de wereld is, uh, is de shaak. Dus, maar goed, we begrijpen het wel. Als jij Amerika eerst zet, dan moet je in ieder geval Nederland op de tweede plek zetten. En hier heb je een filmpje waarom. Maar ja, dat filmpje, dat was dus ook ingesproken. Het was voor Trump, maar uh, ook door Trump ingesproken. En dat hebben wij nu hetzelfde gedaan. We hebben een video gemaakt voor Trump om even uit te leggen, een stemadvies te geven over de verkiezingen en ook door Trump ingesproken. Dus en daar halen we dus een paar uh, politieke partijen... gewoon uh, door een grappige manier... Uh, um, nou, ik moet zeggen door het slijken, want het is gewoon een grapje. Dus we, nou ja, we, we, ver, we vergelijken Mark Rutte met uh, Hillary Clinton... wat uh, natuurlijk Trump, um, Hillary ook als, uh, als, als liar, lying en crooked Hillary... En, nou ja, Mark Rutte doet natuurlijk precies hetzelfde... belooft om duizend euro, we hebben nog steeds niets gezien... Uh, nou, nee, we maken grapjes over uh, Jesse Klaver en zijn uh, en, en de GroenLinks, en over zijn jeugd natuurlijk waar we het over te doen was en, nou ja, dat heeft de natuurlijk ook. Uh, en, en natuurlijk uiteraard met alle bekende Trump-bewoordingen en manier van praten zoals je dat van hem gewend bent. Je staat gewoon op de, de Facebookpagina van de LP, hè? Facebook, Twitter, uh, YouTube. En veel hits? Uh. Hij is dus vandaag was online gegaan even kijken, of een paar uur geleden. Vandaag is woensdag. Ik in ieder geval iets van van 21.000 mensen bereikt met een video op Facebook. Uh, ik kan de views niet zien op mijn telefoon. En nee, dat zou zeggen zo jullie investeren meer op online campagne, minder op de op Flyer, zeg maar de ouderwetse manier van uh, jezelf bekendmaken. maken. Heb je op de, de televisiecellen ja, ook niet echt gezien? Uh, nee, ik ben gisteren wel bij uh, Tim Hofman geweest van Politiek. Is dat dat het programma voor jongeren, dat wordt ergens binnenkort uitgezonden, maar het was samen met de rest van de politieke partijen. Ik bedoel, de, de, de, de um, nieuwe politieke partijen. Um, dus daar ja daar, daar zou de zendtijd niet heel uh, heel groot zijn nou, Had wat interviews gedaan met vice uh, Libertarian de public en uh, wat kanten een um, aantal leden die lokaal ook um, in kranten zijn, zijn uh, een interview hebben gegeven en daarin staan. Um, nou, er zijn wat debatten geweest van de Raad van Kerken en we een nieuwe, nieuwe partijdebattournee. Um, en de jongere avonden van de D66, VVD en GroenLinks in Utrecht. Uh, er komt nog een debat uh, met nieuwe partijen in Amsterdam op zaterdag. En vrijdag ga ik naar de JOVD in Zwolle. En zondag het Spinsdebat op geen stijl met, uh, tegen de vrijzinnige partij. Jullie doelgroepers voornamelijk uh, jongeren hè, of millennials... Nou ja, de doelgroep is natuurlijk iedereen, maar als je een campagne maakt, dan moet je dan moet je boodschap afstemmen op mensen. Uh, zeg maar, je moet een toch een bepaalde manier van communiceren uh, gebruiken. Nou ja, de video die we nu hebben gemaakt natuurlijk ook, uh, dat, dat spreekt veel mensen aan, maar je hebt toch gewoon een jonge manier van communiceren. Dus dat, dat houden we een beetje in gedachten. Uh, en op die manier zie je inderdaad, je ziet wel dat er een aantal meer jongeren ook lid worden de laatste tijd. Uh, um, dus ik denk ook dat dat, uh, dat, dat dat op die manier aanslaat. ja. Okay. Je kan misschien als je wil een oproep doen aan, aan de luisteraars. Als je uh, de LP op, nog, op een bepaalde manier nog willen steunen. Misschien met, uh, ja, online acties. Of, uh... Ja, graag. Nou, we, hebben dus, we doen dus, we, we vragen eigenlijk niet, niet veel. Maar op het moment dat je ons steunt, dan uh, probeer... Facebook en vooral ook op Twitter, omdat daar heel veel journalisten ook zitten uh, het bericht te delen, te retweeten, mensen, uh, journalisten te taggen. Uh, weet je, Wees een echte keyboard warrior voor ons en, en zorg dat we bij een groot publiek onder de aandacht komen. En dat het gaat al veel. Het gaat al veel. Um, nou, het gaat, ik ben heel benieuwd, want dat gaat wel keihard. Als ik kijk naar het Facebook bereik, um, wat we nu zeg maar in een paar dagen halen, dat haalden we vroeger in campagneperiode in. Um, in, ...in twee weken tijdens Provinciale Staten of tijdens 2012 PDK-verkiezingen. Uh, dus we leven ook wel een digitaal tijdperk, dus dat, dat is goed. Maar hoe meer mensen in, aan een discussie meedoen over hetgene wat we vertellen online... ...hoe beter uh, dit uh, voor ons is. Uh, dus als, en, en als PVV'ers reageren op onze pagina, wat, wat veelvuldig veel gebe gebeurt... Ja, uh, vertel eens even hoe het echt zit. Uh, dan, uh, uh, misschien dat je hen niet overtuigt, maar mensen die, die meelezen worden wel overtuigd. Is het partijprogramma al veel gedownload ook? Nou, we hebben een online programma, dus daar, uh, je zag dat toen de peilingwijze online kwam, dat we in één keer uh, ook gigantisch uh, in verkeer toenamen. Uh, maar helaas worden we niet overal meegenomen, dus dat, dat, is, uh, dat is jammer. Um, maar downloaden, je kan het gewoon niet echt downloaden, want we hebben, we doen, ja, dus hij staat gewoon op de, op de okay, webpagina. Op be bekijken dus. Ja, maar dat gebeurde, dat gebeurde al, dat was wel een van de meest bezochte pagina's, dat is volgens mij nog steeds zo. Goed, joh, nou, in ieder geval dankjewel. Ik wens u in ieder geval heel veel uh, succes. Uh, ja. ja, graag gedaan. Hey, goed, uh, dames en heren, jongens en meisjes, ik dank u in ieder geval hartelijk voor het uh, luisteren naar deze uitzending. En uh, ja, volgende week zijn we er uiteraard weer. En uh, ik wens iedereen nog een hele vrolijke en vooral vrije week toe. Bye.